Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er is machtsmisbruik en seksueel overschrijdend gedrag... in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. oud en en advocaat zeggen tegen het AD dat dit dagelijks gebeurt. Vrouwelijke gedetineerden zouden funzige opmerkingen naar hun hoofd krijgen... en ongewenst worden aangeraakt. Vertelt ook deze vrouw die zelf in de gevangenis heeft gezeten. Ongepaste opmerkingen maken over wat je aan hebt. Uh, het hoeft niet dan per se seksueel schrijf te zijn verslaafden bijvoorbeeld, hun medicatie wordt dan gewoon fijn gestampt... en gegeven van, hé, je kan het snuiven, want zo uh, kan jij het beste krijgen. Nou, wat ik zelf heb meegemaakt, is sowieso door het lijken kijken... terwijl ik naakt in mijn kamer sta. Normaal hoort een PWR te kloppen. Nou, wordt het dan niet gedaan en je ziet een, een dame naakt in haar kamer staan. Dan is het logisch dat je ja weg moet gaan uit respect. Nee, mensen blijven gewoon staan en kijken en staren en opmerkingen maken. In mei werd een bewaker van de gevangenis opgepakt... omdat hij drie vrouwen seksueel zou hebben misbruikt... In de Maas in Limburg is een dode man uit het water gehaald. Hij liep vermoedelijk het water in voor verkoeling, struikelde en kwam niet meer boven. Het scheepvaartverkeer op de Maas werd stilgelegd. Een duikteam haalde de man uit het water, maar kon niets meer voor hem doen. En er trad vandaag een bijzondere artiest op bij de Zwarte Cross. Orgel Joken, die bekend werd met haar orgelfilmpjes op Insta, ging helemaal los op het festivalpodium. Ja, ze had al fans, maar daar kwamen er vandaag weer een paar bij. We hebben nog nooit van mijn leven zoiets moois gezien, het is echt geweldig. Het zwarte cross kan niet meer stuk? Nee, zeker niet, het is een van de hoogtepunten zeker van dit jaar. Het was ja. echt hoogtepunten! Dit was het allerbeste ooit! Wij gaan naar huis, want niks kan die nog gaan tippen. Wij zijn klaar. Ja, Joke, die 73 is, hoopt haar optreden volgend jaar op zwarte cross nog eens dunnetjes over te kunnen doen.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 Dat wil, ik maak een feest van elke nieuwe dag. Maar als die nachten dan zo eenzaam zijn. Ik voel je vrij. Ik zou zeggen, allemaal, hele goede middag. En hier is hij weer ondergetekende, Fred Hij bij CFM. En voor je tot de klokjes van 7 uur. En uh, ja, zo direct, uh, zo direct uh, hebben we dus een gast. En ja, die gast heet Zonzo. En daar gaan we zo eventjes mee verder kletsen. Maar eerst nog eventjes, Henk Dissel. En ik heb je lief.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 Zoveel verhalen, kijk maar even om je heen. Zij die niet de eindstreep halen, nou, dat zijn er meer dan één. Kan in de toekomst kijken, ook niet in een glazen bol. Maar waar moet ik voor bezwijken? Kan met jou het eeuwig vol. Nergens anders wordt het beter. Ik heb alles wat ik wil.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 It's my soul. Dissel en ik heb jullie hier bij CWM Entertainment voor u en uh, tot klokjes van 7 uur en weer de heerlijkste nummers. Maar die eerst eventjes. De Entertainment for You, zaterdag gast. Ja, en dat is zo. <lacht> Lukt het? wel. <Ja>, <lacht> je hebt hem, hem achterstevoren. He? Ja, echt? Nee. Ja, ja. Je moet even die koppen weer. Zo. Ja. ja. <lacht> Alleen, ik zou even dat ding erover <lacht> ja. gaan. Ja. En die daarvoor op. Want anders, anders zo Klopt het? <laughs> hey, ik zou je zeggen, hele goede middag. Goedemiddag. Ja. Je was, uh, je was hier op het strand? Of, uh... Nee, ik moest, uh, ik moest straks optreden. Ja, dan uh, niet hier, maar uh, op de weg. Nee, in dus, ieder geval uh, Noord-Holland. Ja, ik heb ja. een mooie combinatie gemaakt. Ah, okay. hey, vertel even uh, ja, voor de luisteraars eigenlijk die, uh, die jou niet kennen, uh, uh, wie je bent en waar je vandaan komt, wat je doet. Uh, ik ben Zonzo. Ik ben uh, gypsy-gitarist en zanger. Ik ben uh, begonnen als gitarist. Ik had vroeger een eigen bandje, dat heette uh, Basilie Boys. Dat waren uh, vier jongens op de vier gitaren, waar op met vier neefjes waren. Ja, daar uh, heb ik een mooie uh, clip van gezien. Inderdaad, ja, klopt. Op, uh, op YouTube. Ja, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En de laatste vijf jaar ben ik erbij gaan zingen. Eigenlijk uh, door anderen, omdat ze eigenlijk toch bleven doorvragen: uh, van proberen eens iets op te nemen, maken ze een mooi cd'tje, maken ze een mooi liedje. Toen heb ik dat gedaan. En uh, ja, met de jaren is dat gewoon mijn werk geworden. Oké. Okay. Uh, sorry uh, de, de, de, de jongens bij elkaar. Uh, toen met de, het gitaarspel, zeg maar. Hè? Ja. Uh, dat, uh, dat beviel jou niet, dan Jawel, we doen het ook nog steeds. Uh, de jongens hebben ook meegespeeld in uh, de videoclip... die ik nu heb gemaakt. Ja. Alleen, uh, ja, er was gewoon weinig animo voor. En uh, we spelen nog... we treden nog wel op in het buitenland. Maar hier in Nederland is het nou echt... Uh, ja, ik zit nou echt in het volksgenre. Uh, en, en, en dat gaat me heel goed. En... Uh, ja, de juiste mensen zitten om me heen. En daar heb ik het eigenlijk allemaal voor gedaan. En ik heb een contract mogen tekenen. En uh, ja, de jongens vinden dat niet erg. Want uh, we maken af en toe combinaties dat de jongens nog steeds meespelen als ik ergens moet zingen. Dus dat ja. wel. Maar het gaat, uh, het gaat me heel goed af met zingen nu. Ja, want uh, ja, jullie maken best een leuke, een leuke muziek zomaar. Klopt, ja. Het is eigenlijk gypsy-gypsy uh, muziek, hè? Ja, nou, ja maar inderdaad. Een, een bepaalde klank zit erin. Klopt. Ja. ja, dat spreekt denk ik de mensen wel aan. Dat klopt. Ja, dat is een bepaald riedeltje dat je denkt van ja, ja dat is het weer. Ja, dat is het. Ik, ik, ik doe ook nog steeds uh, studiowerk. Ja. Dat is eigenlijk bijna 90% wat je op de radio hoort waar een uh, gypsy-gitaar in zit. Dat, dat ben ja. ik bijna. En dat is wat je zegt, dat bekende riedeltje. Dus uh, ja, je hoeft het maar te horen. Dan zeggen ze, oh ja, ja kijk, dat is uh, ja, uh, gypsy-muziek. Uh, even kijken, gypsy, uh, moet mo dan denken aan jouw kant, uh, de synthys? De synthys, ja, ja. dat ben ik. Oké. Okay. En Rijn, uh, Rijn Merga is dat ook, hè? Wow. Dat is uh, familie van mij, ja. Oké. Okay. Nou, ja, leuk. Een ja. <laughs> muzikale familie dus. En wij hebben een hele muzikale ja. familie. Ja. Ja, ja. ja, Over het algemeen zijn jullie allemaal wel muzikaal, denk ik. Mijn hele familie is muzikaal. Uh, kinderen tot, uh, ja, tot, tot, tot de oudjes. En, uh, er ja. wordt gewoon doorgegeven van vader op zoon. En, en de ja. een maakt er zijn werk van en de ander niet. En uh, bij mij is het gelukkig wel zo gegaan. Ja. En, ja. De, uh, de, de accordeon, komt die nog vaak voor bij jullie? Uh, ja, wel zelden. Zelden, Zelden. Ja. ja. Maar meestal zijn het altijd gitaren. Ah, Oké, okay, ja, ja. Uh, uh, ja. Vroeger uh, hoorde je heel vaak uh, he, is een accordion. Klopt, ja. groot en klein. Ja, nee. Uh, het, bij ons, onze familie is echt de gitaar. Uh, ja, ja, het, uh, het is een zo trio muziek natuurlijk. Het is ja, ja, familie ja, van ons. Ja, ja. Zo moet je het zien. Ja, hey, um, jouw ja, ja, nieuwe single. Ja, klopt. Ja. Dan, uh, ik heb een nieuwe single gemaakt. <lacht> en uh, het liedje is gemaakt door Emil Hadkamp uit Arnhem. Ja. En uh, die had een uh, soort Gypsy Kings liedje gemaakt, Nederlandstalig. En ze zochten daar een zanger voor. En toen kwam uh, ja, een hele grote manager, Benno de Leeuw. Uh, ja, manager van uh, René Vroger, de top is ah, eigenlijk ja. van alle grote helden, zeg maar. Die kwam naar me toe, bij mij thuis, samen met Robbie Langendorf, Om te vragen, heb jij interesse om dit liedje op te nemen? Want we zoeken een jongen die gitaar speelt en kan zingen. En jij bent ook nog een Gypsy ook, dus het past heel goed bij het stijltje. Dus ja. uh, ik heb dat demootje opgenomen. En uh, ja, dat beviel iedereen heel goed. Ik heb gelijk een contract mogen tekenen voor vijf liedjes. En we hebben gelijk een eigen onder ondervonden nu. dus eigenlijk gewoon G Nederlandstalige Gypsy Kings muziek. Zo kan je het zien. Ja, ja. Ja, ik zou zeggen, kondig hem aan, dan gaan we hem draaien. Lieve mensen, hier ben ik met mijn nieuwe single. Met jou is Sint Fiesta. Dank hey, je. feest tot morgen vroeg Je vroeg me bij Lame Ik wist meteen jij wilde dansen Zo'n kans liet ik niet gaan Ik drukte jou tegen me aan Je zei wat woorden Maar ik heb liever Ogen. Ik bedronk in jouw laag. Ik geef het meer die spaanse na. Dat was hij dan. zonzo. zo. En uh, ja, met jou is een fiesta. Toch? Ja, met jou is een fiesta. <laughs> klopt, ja. hey, en uh, heb jij zelf nog zeggenschap gehad uh, met, uh, bij het schrijven eigenlijk van, uh, van het nummer? Of, uh? Uh, nee, dat niet. Uh, Ditje was wel helemaal kant-en-klaar gemaakt. Okay. Uh, ik heb wel de gitaar allemaal live ingespeeld. De live instrumenten, dat heb ik wel allemaal nog uh, okay. gedaan. Ja. En, samen met de, de jongens? Met de jongens, dus, uh, ja, ja. Hé, hey, um, nou heb ik hier een, natuurlijk een uh, aantal nummers uh, van jou staan, een uh, momenteel zes tal nummers. Um, ik heb hier, uh, blijf, uh, blijf bij mij. Klopt, ja, dat was ook instrumentaal. Toen was ik nog echt uh, alleen maar solo-gitarist. Dat is een liedje die heb ik opgenomen uh, samen met John West. Dat ja. is een, uh, een, een... Die is getrouwd met mijn zus. Ja, die kennen we ook wel. Ja, en uh, daar hebben we toen samen een liedje mee gemaakt. Uh, mijn schat, mijn vrouw. Of was dat? Oh, nee, blijf. Mijn, mijn, ja, toch? Dat is hem, toch? Mijn met mijn alles. Ja. ja, klopt. Ja, dat is hem. Ja, <laughs> ja, ja. En, en dat... Uh, ja, zeg ik. Een grote familie. Ja, een hele grote familie. Leuk, uh, leuk, muzikaal. En uh, ja... Ik denk dat, uh, dat er heel veel plezier onderling moet zijn. Ja, tuurlijk. Zeker weten. <laughs> hey, um, ja, hoe zie jij het eigenlijk voor je? De toekomst uh, qua muziek. Uh, is het zo uh, dat je ervan wil gaan leven? Of, of, of leef je er al van? Ja, ik, uh, ik leef er al van. Uh, toen ik gitarist al was. Toen uh, leefde ik er al van. Ah, en, uh, ik heb het alleen maar drukker gekregen. Nu ik er ben gaan zingen. Ja. Ik ben gewoon lekker uh, drie, vier keer in de week lekker weg. Daarnaast heb ik mijn studiowerk nog. En dat gaat er allemaal heel goed. En uh, ik heb, ja, wat ik zeg, ik heb een contract getekend. Dus er komen er nog vijf leuke liedjes aan. En uh, ja, zo, gaat het maar, zo gaan we gewoon lekker door. Ja, want jij hebt eigen studio? Ik heb een eigen studiootje thuis. Okay. Daar maak ik demootjes. Daar zing ik de liedjes in die ik dan uh, toe krijg gestuurd. En dan, uh, als we het leuk vinden, dan ga ik naar de grote studio toe. En dan neem ik het op. Ja, oké. Okay. Hey, en, uh, ja. Dus, dus eigenlijk uh, heb je wel een dubbele baan. Eigenlijk maar, wel, ja. Uh, alle, ja. Beide in de muziek. Beide ja, in de, de, de muziek, zo, Ja, ja. ja. En, uh, zijn er nog uh, toekomstplannen in de muziek? Ga je nog een, uh, een andere kant op? Uh... Nee, uh, ik heb nu echt, echt mijn staaltje gevonden. Dit wat je net hoort, dat is echt uh, ja, Spaans, zomers. En dat is er bijna niet in, uh, in Nederland. En uh, dat hou ik lekker aan zo. Ja, ja inderdaad. de meeste uh, Spaanstalige zijn ja, allemaal eigenlijk uit, uh, uit Zuid-Amerika. Ja, en meestal is de meeste was de Gypsy-muziek al een beetje <laughs> een En uh, een beetje zeg met een accordeonnetje. en uh, dingen. Maar dit is echt ja, uh, ja, ja. even wat anders. Dat vind ik wat leuker. Ja, ja. Nou, ja het, het klinkt in ieder geval vrolijk. En zeker met zonnetje erbij. Ja, klopt. Zeker weten. <laughs> ja, toch? Ja. Ja, hey, uh, we gaan hem eventjes draaien. En blijf bij mij. En dan gaan we zo eventjes nog, nog uh, iemand bellen. En die heeft ook een nieuwe single. Dus die uh, halen we dan eventjes in de uitzending. Super. Hij ah, wil niet. Sonsom. Ja, ja, daar is hij. Ja. Ja. Dit klinkt gezellig. John Best en Lano. Toen ik jou zag staan onder het licht van de maan, wow, het was zo mooi. Dat het echt een droom kon zijn. Heel mijn hart, dat hartstokt. Oh, oh, oh, in vuur en vlam. Ik ben zo blij dat jij in mijn leven kwam. Als deze, liet ze Bij mij, Laat. De Laat. liefde tussen ons, gaat nooit meer voorbij. Oh,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 zonder jou is toch geen leven meer, zonder jou. Van de maan het licht was maag. zo mooi de dat het net een droom kon zijn, de drie Niet perfect bent, maar het gerucht moet al jaren erom. Nu hoor je dat ik met John West ben, dus er wordt gedanst en gefeest en gezond. Hoe kan je beter vieren dat we samen zijn, Op zo'n prachtige dag vandaag? En ik wil zo graag dat je bij me blijft, en dat de is liefste, alles wat ik van je De liefste, de bij, bij, bij mij. De liefde tussen ons, gaat nooit meer voorbij. Oh liefste, blijf bij mij. Blijf bij mij. Zo, dat was hij dan. John West in Lange Frans. En uh, ja, het gitaarspel van uh, Sonzo natuurlijk. Ja, sowieso een heerlijk nummer. Ja, sowieso de, natuurlijk. De, de, de melodie ook natuurlijk. Daar ja. komt het eigenlijk door. Herkenbaar. Klopt, klopt. Uh, ja, het nummer wat ik hier heb staan. Uh, ik zag jou in mijn droom. Klopt, dat is het tweede liedje wat uh, eigenlijk volgt uh, daarop. Uh, toen uh, ja, daar was ik ook nog geen zanger. Uh, ja, daar heb ik ook gewoon ingespeeld. Ook uh, samen met John. Oké. Okay. Ja. Okay. En uh, zijn daar uh, nog... nog uh, uh, ja, hoe zeg je dat? Herinneringen aan? Uh, ja, nee. Ja, toen, toen, uh, wat ik net zeg, toen was ik nog geen zanger. Dus uh, ja, dat was natuurlijk nog echt... Uh, alleen, was het alleen instrumentaal, dat was ook wel leuk die tijd. Alleen uh, ja, later heb ik toen zelf, uh, zelf vier singers opgenomen. En dat, dat was eigenlijk wel wat leuker. Dus. Oké. Okay. En, en, en ja... Dan ga je optreden. Bergen. Klopt, we moeten eigenlijk naar Bergen. Daar dus, uh, staan we twee keer trouwens. Dus, Vanavond twee keer? Ja. Oké. Okay. Ja. Oh, leuk. Ja, toevallig ja, ja, ja. alle twee Bergen. Ja. Hé, hey, um, even kijken hoor. We hebben nog meer nummers uh, waar jij wel in zingt. Angelina? Ja, wat klopt. Is? Dat is mijn eigen liedje. Ja. En uh, ja, wat, wat, wat, wat kun je daarover vertellen? Angelina was het eerste, eerste officiële zingertje wat, uh, wat ik uitbracht. Uh, daarvoor heb ik nog een liedje opgenomen, maar dat was eigenlijk niet echt uh, professioneel. En dat was eigenlijk meer een try-out en uh, eigenlijk meer een lolletje, laat ik het zo zeggen. Ja. En, uh, en toen zag ik dat er eigenlijk toch wel uh, veel reacties op kwamen. En toen heb ik, uh, ben ik echt naar een goede studio gegaan. Toen heb ik uh, Angelina laten maken. Ja, want uh, eigenlijk is toen uh, eigenlijk begonnen het zingen? Toen is het begonnen, ja, met Angelina, ja. Ah, Oké. Okay. Dat is eigenlijk een. Uh, Italiaans nemen, het Italiaanse nummer is kom prima, maar ik zong toen Angelina. Ja, goed. Maar de, dus eigenlijk is het een geluk bij een ongeluk geweest. Eigenlijk wel, ja. Oké, het zien. Ja, het is uh, altijd verrassend natuurlijk. Ja. Hé, hey, we gaan dan draaien. Super. Zonzo, Angelina. En de stem dat klinkt voor jou steeds alle nachten. Bye. Luk, hè? Ja. Hè? <laughs> hey, maar, uh, ja. maar... Jij hebt nu, nu uh, momenteel alleen maar... Uh, eigenlijk... uptempo uh, nummers. Klopt. En uh, ja, sowieso leuk voor het feest altijd. Uh, Bellets. Zit, ja. -zit, zit dat eigenlijk ook een beetje in je rips? Dat zit er ook in. dat uh, zit eigenlijk uh, de vijf nieuwe liedjes die we dadelijk gaan opnemen waar ik voor op getekend. Daar zitten er uh, zeker ook twee ballets bij. Dat okay. gaat ook allemaal doen. Dat wordt allemaal mooi van mij gemaakt. En, uh, ja, we gaan het zien. Ja, want, uh, zelf hou je daar ook van? Of, ja uh, Zeker weten. Ja? Ja. En, uh, ja. Wat ga je in de toekomst doen? Ga je ook produceren? Nee, produceren dat, uh, dat doe ik niet. Uh, wat ik wel ga doen is een uh, album uitbrengen. Met allemaal Engelstalige liedjes. Allemaal ballads. Uh, want ik ben zelf een uh, enorme fan uh, van Elvis Presley. Okay. Tom Jones, Engelbert Humperdinck, ja. en uh, echt de woman. Dat, ik, uh, ja, dat dan vind je. ik echt leuk altijd om te doen. En ik heb een eigen studio, Die ga ik zelf opnemen. En dan volgen ze zich allemaal op Spotify. En dat vind ik allemaal leuk om, uh, om, om, de, om erbij te doen. Ja, want uh, heb jij ook uh, clips die je gewoon uh, thuis zeg maar, uh, zingt, uh, opneemt op, uh, op beeld? En nee, uh, dat via niet. YouTube uitzendt of Nee, dat, uh, dat, nog niet, niet? dat nog niet. Nee, het is echt een demo studio, maar eigenlijk wel goed genoeg eigenlijk om het ook op cd te zetten. En uh, daarvoor vind ik dat leuk om dat eigenlijk met de Engelse rustige liedjes eigenlijk een keertje te doen. Ja. Ik heb ook twee Kerstsingle's opgenomen thuis toen. Dat is ook allemaal goed, uh, goed gegaan. En, dus, uh, en, die, die zijn al uitgebracht? Ja, die zijn ook okay. al uitgebracht. Ja, ja kerst is het nu <laughs> Nee, nee dat Nee, daar Hij, hij heeft nu geen tijd <laughs> voor. Nee, nee. Hey, maar um, even kijken ja, wat, uh, wat, wat zijn jouw... Uh, je zegt net uh, Engelbert Humperding, Tom Jones, uh, Elvis Presley. Ja. Uh, is er een favoriet bij? Ja, natuurlijk. Uh, Elvis Presley liedjes, dat, uh, daar ben ik mee groot geworden. Ja. En, uh, dat heb ik altijd gezongen voordat ik echt uh, officieel zanger werd. En uh, ja, daar is in Nederland natuurlijk niet zo heel veel animo voor. Dus toen zijn we verder gegaan op een Nederlandstalige. Maar dat is wel iets echt uh, wat ik altijd nog wil gaan doen. Ah, okay. Zeker ook met de gitaar daarbij natuurlijk. Echt van nieuwe. rock een roll en zo. Ja, het nee, is, is sowieso uh, muziek uit, uh, uit mijn... Uh, ja. Ja, jonge jaren Dat zeg zeker maar. Weten, ja. <laughs> hey, um, ik, ja. Ik ga even, uh, waar we het net over hadden, ik zag jou in mijn droom. We hebben geprobeerd Steven Moniel te bellen, maar uh, ja, waarschijnlijk is die verhinderd. Dus. Dat kan. Dus nou ja, we gaan in ieder geval uh, het nummer draaien. Ik zag jou in mijn droom. jij jeens samen zijn ik zag jou in mijn droom. Jij was zo mooi, dat is niet gewoon. Als ik jou ooit weer in de zaal, dan word jij mijn vrouw. En laat ik je nooit meer gaan, geef je alles wat jij. Ooit weer. Je schat de dansen in de beelt kanker van gitaren. Een gevoel dat is niet te verklaren, als ik jou ooit vind een zaal, dan word jij mijn vrouw, en laat ik je nooit meer gaan, geef je alles wat jij ooit hebt in wou, wat die jij bent. Ik zag jou niet, mijn troon. John West. Ja. Ik zag jou weer in mijn droom. Hé, hey, zo. Um, ik heb uh, een nummertje erbij gepakt. Van Elvis Presley. Een separate race. Ja, die is mooi. Dat is een heerlijk nummer. Dat ja. vind ik uh, een, van, uh, een van mijn favorieten ook. Klopt, ook van mij ook, ja. En, uh, ja. Wat, wat, wat, wat, wat kun je... Uh, want je, je bent niet de leeftijd van mij natuurlijk. Nee. <laughs> en ik heb het toen meegemaakt dat hij inderdaad overleed. Uh, wat wat, wat uh, weet jij van, uh, van Elvis? Uh, alles. Eigenlijk bijna alles. Hè. Dus dit liedje ook, dat heb hij toen opgenomen. Toen hij eigenlijk uh, uit elkaar ging met zijn vrouw. Ja. En uh, ja, dat is ook een hele mooie tekst. Ook een super liedje. Ja. Ik, uh, we gaan hem lekker tegenwoordig brengen. Heel erg nummer. I see a Is coming to our life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 Somewhere along the way Another love will find us Someday when she's old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 Was je dan over Spursley en Separate Ways? Ja, ik, uh, ik vind dat altijd heerlijke muziek. Om uh, Daar blijf ik uh, bij wegdromen, zeg maar. Ja, tuurlijk. Zeker weten. En, uh, uh, ja, dat, uh, dat heb ik ook met, uh, met Engelbert Humpen en en zo. Zelfde verhaal, ja, tuurlijk. Ja, ja. Uh, uh, en, ja, ja, die is er nog wel, dus. Ja. <laughs> nog wel. Nog wel. Ik, ik heb zelfs nog een nummer uitgebracht. Klopt. Gewoon uh, een jaar geleden of zo. Ja, klopt. Hey, um, nou ja, ik heb hier nog een nummer. Uh, je moet zo uh, naar de optredens toe. Uh, Proost met mij. Klopt, ja. Dat was de voorloper van uh, Met jou fiesta. Dat was het ene laatste liedje wat ik heb uitgebracht. Uh, ja. Proost met mij op het leven. Dat was echt een uh, eigen geproduceerd nummer. Dat nummertje heb ik helemaal zelf gemaakt en zelf ja. geschreven. Oké. Okay. En, en uh, was dat, uh, kwam dat idee zo op of... Ja, ik, ik zat gewoon eigenlijk een beetje te, te vervelen in de studio achter. En uh, toen kwam een melodietje in me op. En toen heb ik eigenlijk eerst het liedje helemaal gemaakt met een melodietje. En ik dacht me eigenlijk, ik ga er een mooie tekst op schrijven. En uh, ja, een plaat van de maatschappij vond het leuk. Die zei, neem het maar lekker op. Oké, okay. gewoon heel simpel. Ja. <laughs> nou, die waren zo, uh, zo vertrouwd in jou dat, uh, dat het er Die vonden het leuk, kon, uh, leuk ja. ja, ja. ja. Oké. Okay. Hey, uh, we gaan het draaien. Proost en vijf, zonzo. De En draai niet alleen om boem Ooit weet ben je al met pensioen En goed naar iedereen Dat is een mooi gebaar Ten slotte zijn we met elkaar Dus proost nu met mij op het leven Het leven dat duurt veel te kort Niet morgen nog gaat. Dus kom en dans en praat met mij nu op het leven. Niemand weet of het morgen nog gaat. Nee, hey, zo is het. Proost met mij, Zonzo hier aanwezig in de studio uh, bij ZFM. Tot de uh, klokjes van uh, 7 uur ben ik er met NTV. Hey uh, Zonzo, ik ga jou niet uh, langer ophouden. Hé, hey, uh, uh, waar kunnen mensen jou uh, blijven volgen? Uh. Eigenlijk op alle social media uh, die er is. Instagram, Facebook, TikTok, uh, YouTube, uh, noemen we het maar op. Zelfs TikTok? S zelfs TikTok, zelfs TikTok, ja. TikTok? Ja. Okay. <laughs> hey, uh, YouTube ook, uh, neem ik aan. Ja, alles. Uh, heb jij een eigen kanaal YouTube? Of? Ik heb een eigen kanaal. Uh, je hoeft eigenlijk op Google maar mijn naam in te typen. En uh, dan komt alles naar voren. Oké. Okay. Nou, ik heb er nog eentje staan. En... Uh, ik denk dat, dat ook uh, tenminste, ik weet niet of je hem kent, uh, Engelbert Humperdinck, En hebben uh, het over How I Love You. Ik weet niet, kind? Ja ja. ja? ja, het is een nummer die niet uh, niet vaak hoort. Nee, maar dat is van het hem is het altijd. Uh, het zijn altijd uh, please release me en yeah. regress of home. En dat soort nummers natuurlijk. Maar uh, ja, dit is een uh, van zijn nummers die uh, eigenlijk uh, weinig voorkomt. Dat is waar. Hey, eh, ik wil jou in ieder geval bedanken ja, voor uh, de, de, de komst naar de studio. Altijd goed. En uh, ik zou zeggen, heel veel succes vanavond. Dankjewel. En uh, we spreken elkaar weer. Komt goed, bedankt. Dankjewel. Hey. Okay.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 How I love you Was hij dan Engelbert? Hupperding en How oh, I Love You. Ja, vandaag was hij hier in de studio, Zonzo. En uh, zijn uh, nieuwe single. Over zijn nieuwe single. Ja, met jou is een fiesta. Hé, hey, um, ik zou zeggen, Zonzo, veel succes vanavond. En uh, wij gaan door met weer lekkere muziek. En dat doen we met uh, Belinda Kiner. En uh, zij hebben het over tussenwoorden.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 So wonderful Ik ben hier samo da smullen, dan mauder niet, dan ben ik weer a ja sanjam En dat allemaal helemaal vanuit kroatië hier in de studio. Ja, ja. Hey. We gaan verder met uh, Jeffrey Kuipers en uh, ja, alles wat je zegt. Wat je zegt, wat je vindt. Heeft van doen met wat je wordt geleerd als kind. Hoe je woont en waar vandaan. Heeft van doen met waar je wieg heeft gestaan. Wie je bent en wat je vindt. Heeft van toen met wie je moeder heeft bemind Hoe je leeft en waar je staat Meestal een gevolg van op welk pad je gaat Laat je nooit vertellen hoe je leven moet Volg je eigen dromen, dat gaat altijd goed Laat je nooit verleiden door de buitenkant Alles wat je doet, heb je in eigen hand Wat je zegt Vind. Liefde maakt de meeste mensen steken blind Hoe je kijkt en wat je voelt De ene is een bitch, de ander veel te goed Wie je bent en wat je drijft Even doen met wat jij in de sterren schrijft Hoe je droomt en wat je voelt Laat maar zien aan de anderen wat je echt bedoelt Laat je Jij hey, van Even doen met of je hart je wordt bemind. Hoe je het doet En wat jou maakt Even hey, van met hoe je het doet was hij dan, ja, Jeffrey Kuipers en uh, ja, wat je zegt. Hé, hey, we gaan naar het nieuws toe van uh, 7 uur, of van 7 uur, nee, 6 uur, ik wil te snel gaan. Maar, uh, nee, zover is het nog niet. Nog een uurtje entertainment voor jou. Ik zou zeggen tot uh, zo in het uh, tweede uur. Ja, tweede uur alweer. Kom maar, met je nieuws. Hallo. Ja. Uh, dan doen we nog even een klein stukje van Kees. Kees versluistert, ja. Ik leef mijn leven zoals ik dat wil.